Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aantekenen Tweede Kamer der Staten-Generaal de voorzitter Dr. M M.A. Martin Bosma Postbus 20.018-2500-E.A. Den Haag. Betreft, situatie in Gaza amielo 15 juli 2024. Ik verzoek de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met spoed alle Kamerleden en fracties van de politieke partijen over deze brief te informeren. De Tweede Kamerleden hebben na stemming een motie van het lid van Baarle Denk verworpen, nummer 2907 KST 215 -01 02 -29 -07 iss en 0921-7371 Schavenhagen 2024 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Motie van het lid van Baarle voorgesteld 23 mei 2024 het opvolgen van het arrestatiebevel van het internationaal strafhof tegen Netanyahu op Nederlands grondgebied. Op 27 mei jongsleden, zond ik een brief aan de leden van de Tweede Kamer, we komen zo niet verder met het vrijwillen kwestie Israël-VS-Gaza. Het recente besluit van het internationale gerechtshof dat Israël opdraagt zijn militaire offensief in Rafah onmiddellijk stop te zetten, nadat het genocide als een plausibel risico heeft erkend, en door het verzoek van de aanklager van het internationaal strafhof om arrestatiebevelen uit te vaardigen voor Israëlische leiders over beschuldigingen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In deze context kunnen de voortdurende wapenoverdrachten aan Israël worden gezien als het willens en wetens verlenen van hulp aan operaties die in strijd zijn met de internationale mensenrechten en internationale humanitaire wetten, en kunnen resulteren in winst uit dergelijke hulp Staten en bedrijven ook de staat der Nederlanden moeten de wapenleveringen aan Israël onmiddellijk beëindigen, anders riskeren ze de verantwoordelijkheid voor mensenrechten schendingen. De overdracht van wapens en munitie aan Israël kan een ernstige schending van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht vormen en het risico inhouden dat de staat medeplichtig wordt aan internationale misdaden, mogelijk inclusief genocide, zeiden VN-experts vandaag en herhaalden hun eis om de overdrachten onmiddellijk stop te zetten. In lijn met de recente oproepen van de Mensenrechtenraad en de onafhankelijke VN-experts aan staten om de verkoop, overdracht en afleiding te staken van wapens, munitie en ander militair materieel aan Israël moeten wapenfabrikanten die aan Israël leveren waaronder, BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Noordrop Grumman, Oskosh, Rijnmetal AG. Rolls-Royce Power Systems, RTX en Tyson ook. Een einde maken aan de overdrachten, zelfs als deze worden uitgevoerd onder bestaande exportvergunningen. Door wapens, onderdelen, componenten en munitie naar Israëlische strijdkrachten te sturen, lopen deze bedrijven het risico om medeplichtig te zijn aan ernstige schendingen van de internationale mensenrechten en internationale humanitaire wetten, al dus de experts. Een einde aan overdrachten moet ook indirecte overdrachten via intermediaire landen omvatten die uiteindelijk door Israëlische strijdkrachten zouden kunnen worden gebruikt, vooral bij de aanhoudende aanvallen op Gaza. De vn experts zeiden dat wapenbedrijven systematisch en periodiek een verscherpt due diligence-onderzoek op het gebied van de mensenrechten moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat hun producten niet worden gebruikt op manieren die de internationale mensenrechten en internationale humanitaire wetten schenden. Ook financiële instellingen die in deze wapenbedrijven investeren, worden aangesproken. Investeerders zoals Alfred Krupp von Bollen und Halbach Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of Amerika, BlackRock, Capital Group, Kausenwee Capital Management, Citigroup, Group, Fidelity Management and Research, Invesco Ltd., JEP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Neoport Group, Ravenswing Asset Management, State Farm Mutual Automobiele Insurance, State Street Corporation, Union Investment Fonds, de Van Groep, Wellington en Wells Fargo and Company worden aangespoord actie te ondernemen. Als ze hun zakelijke relaties met deze wapenfabrikanten die wapens aan Israël overdragen niet kunnen, voorkomen, of verzachten, zou dit kunnen verwijzen naar zaken die rechtstreeks verband houden met mensenrechten schendingen en daaraan bijdragen? Met gevolgen voor medeplichtigheid aan mogelijke al aldus de deskundigen, wapens initiëren, onderhouden, verergeren en verlengen gewapende conflicten, evenals andere vormen van onderdrukking. Daarom is de beschikbaarheid van wapens een essentiële voorwaarde voor het plegen van oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten, ook door particuliere wapenbedrijven, aldus de woordvoerder, de experts. Ze zeiden dat de aanhoudende Israëlische militaire aanval wordt gekenmerkt door willekeurige en disproportionele aanvallen op de burgerbevolking en infrastructuur, onder meer door uitgebreid gebruik van explosieve en brandwapens in dichtbevolkte gebieden, evenals door de vernietiging en schade van essentiële en levensonderhoudende essentiële wapens, civiele infrastructuur, inclusief huisvesting en onderkomens, gezondheidszorg, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen. Deze aanvallen hebben geleid tot meer dan 37.000 doden in Gaza en 84.000 gewonden. Van deze doden en gewonden bestaat naar schatting 70% uit vrouwen en kinderen. Tegenwoordig vormen kinderen in Gaza de grootste groep geamputeerde kinderen ter wereld, als gevolg van ernstige verwondingen opgelopen tijdens de oorlog. Deze operaties hebben ook geleid tot ernstige schade aan het milieu en het klimaat. De noodzaak voor een wapenembargo tegen Israël en voor investeerders om beslissende actie te ondernemen is urgenter dan ooit, vooral in het licht van de verplichtingen van staten en de verantwoordelijkheden van bedrijven onder de conventies van Genève, het genocideverdrag, de internationale mensenrechtenverdragen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, al dus de VN-experts. De deskundigen brachten hulde aan het aanhoudende werk van journalisten die de verwoestende impact van deze wapensystemen op burgers in Gaza hebben gedocumenteerd en gerapporteerd, en mensenrechtenverdedigers en advocaten, naast andere belanghebbenden, die zich inzetten om staten en bedrijven verantwoordelijk te houden voor de overdracht van wapens aan Israël. Ze hebben ook met staten en met de betrokken bedrijven en investeerders over deze kwesties gesproken. Ik verzoek hierbij mijn brief van 27 mei 2024 als herhaald en ingelast te beschouwen. Intermediaire stichting van de universele verklaring van de rechten van de mens voorzitter J.P. van den Wittenboer. Voor vragen met betrekking tot onafhankelijke deskundigen van de VN kunt u tevens contact opnemen met is h geta, .indrageta, at un.org of John Nederland. John. ...at un.org.